3 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Premier Rutte blijft erbij dat hij geen commentaar zal leveren... op het PVV-meldpunt over werknemers uit Midden- en Oost-Europa. Tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer benadrukte hij... dat de site niet van de regering is... en hij is niet van plan er afstand van te nemen. Ik heb eerder gezegd dat ik niet op ieder stuk rood vlees wat de PVV hier de arena ingooi, ga reageren. Ik heb dat vaak genoeg wel gedaan bij zaken... waar bijvoorbeeld de discussie stond... Ik vind dat hier niet aan de orde. Ik heb daar mijn opvatting over. En ik vertel u wat het beleid van het Nederlandse kabinet is. En volgens mij is dat mijn taak om het een te zetten. Wat vindt nou de Nederlandse regering van het vraagstuk van de Midden- en Oost-Europese landen? In binnen- en buitenland is veel kritiek op het meldpunt. De oppositie in de Tweede Kamer wil dat de premier er afstand van neemt. Volgens de oppositie kunnen door de site bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan. En ook de regeringspartij CDA wil een scherpere reactie van het kabinet... Ambassadeurs van tien Europese landen roepen Nederland in een brief op zich van de site te distancieren. Rutte zei daarover dat minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken vrijdag een gesprek heeft met de diplomaten. De Europese Commissie denkt dat de Spaanse regering heeft gerommeld met cijfers over de economie. Volgens persbureau Reuters heeft de nieuwe conservatieve regering van premier Agoy de tekorten over vorig jaar overdreven, zodat de cijfers over dit jaar daar gunstig bij afsteken. De Europese Unie neemt waarschijnlijk maatregelen tegen Spanje... vanwege het uitstellen van bezuinigingen. Bronnen in Brussel melden aan Reuters dat de regering bezuinigingen uitstelt... met het oog op de regionale verkiezingen volgende maand in Andalusië. De Tweede Kamer vindt dat Nederland het ACTA-verdrag niet moet tekenen. Dat verdrag moet piraterij op internet voorkomen. Maar tegenstanders zijn bang dat het de vrijheid op het internet beperkt. Volgens minister Verhagen zijn de zorgen niet terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer zegt dat het verdrag mogelijk op gespannen voet staat met het grondrechtenhandvest van de EU en met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens de Kamer moet het verdrag niet worden getekend zolang niet duidelijk is dat ACTA niet in strijd is met de grondrechten. Een motie daarover van GroenLinks, D66, PvdA en SP wordt ook gesteund door de PVV waardoor er een meerderheid ontstaat. Een vluchtende automobilist is vanmorgen op de gevel van een huis in Rotterdam gebotst. In de auto zaten drie mannen en twee vrouwen die allemaal zijn opgepakt. De bestuurder reed volgens de politie op een asociale manier door de stad en negeerde een stopteken. Door het roekeloze rijgedrag kwam een fietser ten val, die lichtgewond raakte, de politie een gevel en een politievoertuig die raakte beschadigd. En ook een motor eh, die geraakt is en tegen de gevel aangedrukt is, eh, die raakte beschadigd. En uiteindelijk uit het onderzoek is gebleken dat er valse kentekenplaten op de auto zaten. De auto bleek ook gestolen te zijn en we hebben bij een fouillering een vuurwapen aangetroffen. Nou, de verdachten zitten nog vast en we zijn nu vol aan het onderzoeken eh, wat er nog meer mogelijk achter zou kunnen zitten. Het weer wisselend bewolkt en overwegend droog. Het is vanmiddag ongeveer 5 graden. Vanavond en vannacht bewolking. Af en toe wat lichte regen. De wind trekt aan tot matig of vrij krachtig. Morgen vrij veel bewolking en plaatselijk kans op wat regen. Anno nu, Anno nu. Wat is er Anno nu aan het World Tennis Tournament? Dat bestaat al 39 jaar. Inderdaad, maar dit jaar kan voor het eerst iedereen meedoen. Met de ABN AMRO Tennis Estafette. Start jij de langste estafette van Nederland? Dan win je een VIP-finale weekend voor vier personen. Doe ook mee en start een estafette op abnambro.nl slash tennis. Oh, maar dat is Anonu. ABN Ambro, de bank Anonu. Herbert en Dorothy Vogel, een New Yorkse postbeambte en een bibliothecaresse... beginnen in de jaren zestig met het kopen van kunst. Nu hebben ze een van de belangrijkste hedendaagse kunstcollecties... Vanavond op Nederland 2. In close-up. Herb en Dorothy. kunstvreters. Het Nationale Ballet danst Presents. 9 wereldpremières met onder andere nieuw werk van Hans van Manen. Tot en met 3 maart in het Muziektheater Amsterdam. Bestel nu kaarten via hetballet.nl. Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, welkom bij Dit is de Dag. Het is vandaag Valentijnsdag. En niet alleen de dag voor amoureuze geliefden, maar ook voor vriendschap. Ik hoor u denken, ja, ja. Zometeen hoort u meer. En daarna gaat publiciste Fleur Jurgens in onze dagelijkse opinierubriek. Een appeltje schillen. Fleur, goedemiddag. Dag. Waar wil je het over hebben? Nou, over uh, dat de snoepfabrikant Haribo een sponsor is van het tv-programma The Voice Kids. Aha. En uh, dat vind ik wel een vorm van uh, reclame eigenlijk. En dat en, uh, mag niet? Dat uh, schijnt helemaal niet meer te mogen. Uh, en uh, het gebeurt dus toch? Goed. Dat straks. Maar eerst de liefde. Vandaag is misschien wel de dag waar u stiekem naar hebt uitgezien. Want vandaag, Valentijnsdag, zou uw stille aanbidder zich kunnen melden. Maar als je alleen of eenzaam bent, hoe vindt jouw Valentijn je dan? Zo'n 30 resta restaurants doen daar iets aan. Matthijs Holtrop doet zometeen verslag, maar eerst heb ik aan de lijn filosoof en sociaal wetenschapper Anja Magielsen. Goedemiddag. Goedemiddag. U deed onderzoek naar mensen die in een sociaal isolement leven. Het gaat om wijkrestaurants onder de naam Van Harten. U bent er wel eens wezen eten, hè? Wat zijn dat voor restaurants? Ja, dat zijn restaurants waarin uh, mensen die, uh, die niet zoveel contacten hebben uh, in de wijk uh, kunnen eten en daar contact kunnen leggen met andere mensen. En uh, tegen een heel uh, schappelijk tarief ook nog uh, een lekkere drie gangen maaltijd uh, kunnen genieten. En zit iedereen dan aan het begin alleen aan het tafeltje en aan het eind van de avond bij elkaar? Nee, nee, dat, uh, dat wordt heel goed gereguleerd. De mensen die bij uh, de resto's van harte werken zijn mensen die uh, uh, heel goed op de mensen letten. Die zorgen dat iedereen uh, op een uh, goede plek uh, komt te zitten. Die zorgen dat mensen met elkaar in gesprek raken als ze dat zelf niet zo makkelijk kunnen. En die een beetje in de gaten houden hoe het, uh, hoe het met ze gaat. Goed, in die restaurant is deze week een speciale actie. Speeddaten om vrienden te maken of wie weet jouw Valentijn tegen te komen. Matthijs Hotrop was erbij gisteravond in Amersfoort. Het ruikt heerlijk en het is het geluid van de salade. Die wordt nog even door elkaar geschud. Ja, alles uh, snijden, koken, bakken. Alles wat in de keuken wordt qua horeca. Ja. Dus dit is een soort stage voor jou? Ja. Het is bijna Valentijn, hè? Ja, ja. ik ja. weet het. Ja, je begint al te lachen. Ja, ze zijn een beetje oud hier. Hmm. Verwacht je nog iets van Valentijn? Geen flauw idee. Ik ben de dag daarna jarig. Dus... Oh. Alvast gefeliciteerd en ik hoop dat je wordt verrast. Ja, ik ben benieuwd. Ik weet het niet. In de keuken, daar worden de soepjes voorbereid. Wat is het precies voor soep? Met allemaal lekkere kruiden, een beetje exotisch, onder andere kaneel. Een van de managers van ja. Resto, Erjan Attis. Ja. Wie zijn hier precies aan het werk? Nou, we hebben een pool van uh, 10 tot 15 vrijwilligers per avond dat we open zijn. Uh, het is iedere keer weer een ander. team. Uh, de meeste vrijwilligers komen uit allerlei uh, trajecten. Denk aan uh, reintegratietrajecten. Of mensen met een, uh, uh, een bijstanduitkering met een te groot afstand tot de arbeidsmarkt. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een leerling, uh, ROC, die hier haar uh, opleiding... Wat wordt je assistent-kok? Horeca-assistent, niveau Hoor. 1. Dus dat kan ook hier. En uh, ja, zo proberen we iedereen... Uh, hoe zeg je dat? Zichzelf te laten ontwikkelen door hun ook ruimte te geven in de keuken. Ik ga het zelf ook proeven, dus ik ga lekker in de zaal zitten en ik schuif aan tafel 6 Gaat het worden. Hallo. Eet smakelijk hè, allemaal. Dank je wel. Ik kom hier al vanaf het begin, dus dat is er al bijna, hoe lang? Anderhalf jaar. Dus ja, dan in het begin ken je niemand. En, en ik ben eigenlijk gebleven omdat ik niet zo'n zin heb om te koken. Maar u zegt, ik heb geen zin om te koken. Hoe komt dat? Eerst had ik... Uh, even kijken, hoe lang zijn ze nu weg? Een jaar of zes. Drie kinderen nog in huis. De oudste was dertig. Nou, en daar uh, dan kook je dan uh, voor elke dag, terwijl ik een hele drukke baan had. En ineens was dat afgelopen, want ik kreeg heel, heel erg rugpijn. En toen ben ik dus uh, sinds een paar weken 100% afgekeurd. Wat ik heel erg vind. Nou ja, dan zit je de hele dag thuis... En, en dan, dan, dan hoef je niks meer eigenlijk, hè? Dan... Nee, want de kinderen waren het huis uit ja, in, in en de week, baan. In één week, alle drie. Ja. En, en de baan en de hield op, heel... begrijp ik? Ja, ja. ja dat, dat duurde dan iets langer. De, dus... En op een gegeven moment uh, had ik helemaal geen zin. Niet meer in, in, in, weet je, niet in. Uh, ik denk, nou ja, je, je hoeft nergens heen, je hoeft niet naar je werk. Ja. Ja. laten we nu het, het eens van de positieve kant bekijken. Wat vindt u hier allemaal voor gezelligheid en voor positiviteit? Nou, uh, ja, toch met elkaar uh, ja, wel, uh, wel een beetje kletsen. En, en, als je, en je moet je thuis toch uh, verkleden. Je, je, je gaat niet zo in je joggingpak hierheen. Voor zover ik dat kan zien als verslaggever... komen de bezoekers uit alle lagen van de bevolking... en hebben ze een leeftijd van ongeveer 40+. plus. Maar ze hebben één ding gemeen, en dat is dat ze op zoek zijn naar meer contact... Bij Resto van harte komen al een jaar of twee hier mensen gezellig eten. Maar vandaag is er een speciale Valentijns editie. En dat betekent dat er wordt gespeeddate. Wisselen van tafel om nieuwe mensen te ontmoeten. De liefde heb ik al lang afgezworen. Wat zegt u? En de liefde heb ik al afgezworen. Oh, is Valentijnsdag niet meer aan u besteed? Nee. nee, ik ben 62, ik vind het best. Nou, dan houden we het even bij de liefde voor het soepje. Hè? Ja. Dames en heren, als u zo meteen van tafel gaat switchen, verplaatsen... nu nog niet, mevrouw Kors, wacht nog even. U moet uw eigen bestek meenemen. Dat... Ja, wij gaan opruimen en komen zo bij u terug met het hoofdgerecht. Wat is uw naam? Peter. Peter, vrijwilliger. Wat is uw ja. taak precies? Uh, ik ben floor manager, dus ik zorg dat hier in het restaurant alles... Uh... Ja, het gaat prima, hè? Ja, ja. ja, je komt weer onder de mensen doe je werk. Um, ik ga het ook even aan u vragen. Dit, dit is vandaag een uh, speciale Valentijns-editie, hè? Ja. Heeft u al uh, iemand gespeeddaten? Nee, ik ben nog niet uh, aan speeddaten toegekomen. <laughs> nee. <laughs> nee, nee, nee. Okay, nou U lacht erbij, dus zal wel goed ja. zijn. Ja, ja, ja, het zit zeker goed. Hoe zag uw leven er vijf jaar geleden uit? Wat deed u toen? Toen wat... zat ik thuis. Ik, had, uh, ik ben twaalf jaar geleden uh, ben ik uh, zonder werk komen te zitten. Dan heb ik ongeveer twaalf jaar thuis gezeten. Je vereenzaamt gewoon. Ja. ja. En wat betekent dat? Wat is dat, de eenzaamheid? Nou, dat betekent dat je dus uh, weinig of geen contact hebt, niet veel vrienden en kennissen. Mijn kennissenkring is niet zo groot. Dus ja, daar ben je al gauw op jezelf aangewezen. Nu, vandaag, werkt u hier. Wat ja. betekent dat voor u? Uh, dat, ik, uh, dat ik weer bezig ben en dat ik me verdienstelijk kan maken hier. Ondertussen in de spoelkeuken. Daar wordt alweer hard gewerkt voordat het hoofdgerecht nog maar op tafel staat. Ik ben Rien, kom het leuzen. En ik werk hier als uh, vrijwilliger. Ik vind het ook gezellig uh, dat ik zocht eigenlijk een tafel... Uh, bij de gasten, dat vind ik het leukste. Ja. Kun je even kennis maken. Hè? En een praatje maken. Nou, dat is uh, een van de doelen, hè? om um, dat mensen elkaar gaan ontmoeten. En misschien wel iemand ja. vinden die dezelfde hobby's heeft. Ja. Heeft u al zo iemand gevonden? Nou, wel van gezicht. Maar uh, daar wil ik straks even bij gaan eten, als kan. Wie is dat? Ik weet niet hoe ze heet ook. Uh. Ja. Een dame. Nou, inderdaad. Ja. En heeft is, uh, Valentijn daar nou nog iets mee te maken? Nee, of, helemaal niks. Oh, ik, dacht, ik vraag het maar voorzichtig. Nee, helemaal niks. Okay. Dat vind ik ja. een beetje te voor Valentijn. Oh. Hier is het. En dan mag er natuurlijk weer gewisseld worden, want het toetje komt eraan. Um, Sjoerd Kooistra, chef-kok, wat wordt het toetje? Chocolade fudge. Fudge, wat is dat? Fudge, dat is een, uh, eigenlijk is het een mengsel van chocola, room en gecondenseerde melk. En daar doen we dan noten en uh, zuidvruchten door. En dat laten we dan weer uitharden. Dat portioneren we dan en dat gaan we zometeen lekker opeten. Een liefdesgerechtje, hè? Heel ernstig. Heel ernstig. Wat zegt u nou? U bent uitgenodigd? Ik heb zeven jaar in Polen gewerkt. Ja, ja. En uh, daar heb ik ook kennis aan overgehouden. En nu hebben ze een andere dochter, die gaat dit jaar trouwen... en dan hebben ze me weer uitgenodigd. En dan wil ik eigenlijk in principe wel een, uh, een Nederlandse vriendin meenemen. Maar ik heb hier iemand naast me zitten, uh, als die mee wil, dan is ze welkom, ja. Nou, oh, dat klinkt als een match, je moest toch even aan mevrouw vragen? Het is gewoon, het is gewoon gezelligheid natuurlijk, ja, is... He? is het een match? Dat weet ik niet. Gaat, gaat u mee naar Polen? Ik ga niet naar Polen. Oh, nee. Dus ik zou, dus, dus ik zou verder moeten gaan zoeken dan, ja. als ze dat nu zo uh, zegt dus. Dan, uh. ja, u heeft ja. nog een hele avond en Valentijnsdag om ja. er nog wat van te maken. We gaan lekker genieten van dit heerlijke liefdestoetje ja. chocola. Heerlijk. Nou, de mensen die hier komen eten doen daar dus echt wel uh, goede contacten op, zo te horen. Meegeluisterd heeft filosoof en sociaal-isolementsdeskundige Anja Michielsen. Er zijn veel initiatieven om mensen uit hun eenzaamheid te halen. Bijvoorbeeld ook studenten die bij contactarme ouderen op kamers gaan, uh, mevrouw Michielsen. W kan je nou in zijn algemeenheid iets zeggen over wat wel werkt en wat niet werkt? Uh, nou, de, in zijn algemeenheid is daar niet zoveel over te zeggen, omdat het heel erg uitmaakt... Uh voor wie je iets wil doen. En uh, de groep eenzame en sociaal geïsoleerde mensen is niet een homogene groep. Dat wil zeggen dat ze allemaal op dezelfde manier geholpen kunnen worden. Er zitten hele grote verschillen in. En sommige mensen zijn heel erg geholpen met uh, ontmoetingsgelegenheden zoals in, de, in het restaurant uh, uit de reportage. Anderen zijn heel erg geholpen door een student uh, bij hen op kamers te nemen. Maar er zijn ook mensen die uh, juist dat contact uh, toch nog te moeilijk vinden. En liever uh, gewoon. Geholpen kunnen worden door bijvoorbeeld een vrijwilliger die als maatje een tijdje met ze optrekt en dingen met ze doet. Dus meer één op één contact, zeg maar, dan, dan in grote groepen. Dus het maakt heel erg uit uh, ja, wat die eenzaamheid uh, en, en dat isolement van die persoon precies is. Want dat verschilt nogal. Maar dan moet je als hulpverlener dus ook wel um, heel erg zoeken, lijkt me, over wat dan de goede aanpak is. Of, of is daar wel iets meer over te zeggen? Nou, daar is wel iets meer over te zeggen. Kijk, je kan uh, redelijk snel in kaart krijgen als, iemand, uh, als je met iemand contact hebt. Of, uh, ja, of er überhaupt een netwerk is, of hoe het staat met iemand sociale vaardigheden. Of die het goed aandurft om met andere mensen in contact te gaan. Of dat hij dat juist heel erg eng vindt. Uh, waar de behoeften liggen. Dat maakt natuurlijk ook veel uit. Mensen die al heel lang alleen zijn... zeggen soms ook van nou, ik ben daar wel aan gewend. Zoals die ene mevrouw in de reportage zegt... de liefde heb ik al lang afgezworen. Maar zij vindt het wel heel fijn om onder de mensen te zijn. Nou, dat zijn dingen die zijn belangrijk... als je wil bepalen wat je, wat, wat, wat je met iemand uh, zou kunnen doen. Ja. Nou hebben we veel uh, initiatieven. Die gaan vaak ge gepaard met subsidie en sponsoring. Daar wordt in deze tijd behoorlijk op bezuinigd. Ja. Wat betekent dat voor mensen die eenzaam zijn? Uh, voor mensen die eenzaam zijn is dat, uh, is dat vrij dramatisch, want uh, het is zo dat wij, dat onze samenleving zich ook zo heeft ontwikkeld de afgelopen 20, 30 jaar, zeg maar, dat, uh, dat we ook wat minder tijd voor elkaar hebben gekregen in onze gewone woonomgeving, dat we wat kleinere netwerken hebben gekregen, dat we uh, doordat bijvoorbeeld vrouwen veel meer uh, betaald, betaald werk zijn gaan doen, hebben zij minder tijd dan vroeger om uh, even contact te hebben of koffie te drinken met de buurman die alleen woont op het het hoekje van de straat. Dus de mensen die, uh, die alleen en uh, geïsoleerd zijn, die hebben eigenlijk uh, het meeste last van, uh, van die bezuinigingen. Want het is nog niet zo dat, uh, dat allerlei nieuwe initiatieven, dat mensen weer om zich heen gaan kijken en wat meer op elkaar gaan letten, dat dat vanzelf al tot stand is uh, gekomen. Nee, dan zal het alleen maar eenzamer worden de komende tijd. Uh, nou, er vinden gelukkig wel heel veel campagnes en, en, en initiatieven plaats om te zorgen dat mensen zich wel bewust zijn van, van dit soort problematieken. Dat, dat zag je twintig jaar geleden veel minder dan nu. En dat betekent dat, uh, dat mensen het ook eerder kunnen herkennen en misschien ook eerder uh, iets kunnen doen voor die persoon in de straat of voor die collega op het werk waarvan je denkt van nou, misschien uh, zou die best eens wat meer contacten willen hebben. Dus dat gebeurt wel langzamerhand, maar dat heeft even tijd nodig. Ja, laatste vraag stel. Ik luister nu naar de radio. Radio en ik ben eenzaam. Wat is uw belangrijkste tip? De uh, belangrijkste tip is om je vooral te realiseren dat je niet de enige bent. En dat, uh, dat het uh, gewoon een praatje maken met iemand op straat, of iemand eens een keer aanspreken of ergens heen gaan, uh, voor veel mensen uh, best wel spannend is. En dat je dat gewoon misschien toch een keer moet doen. Goed, filosoof en sociaal isolementdeskundige Anja Magielsen. Dankjewel!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 En als de skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up. Jason Ross met I Won't Give Up. Wie schildert vandaag ons appeltje? Vandaag publiciste Fleur Jurgens. Fleur, je zei net al net na drieën dat je het wil hebben over Haribo en The Voice Kids. Wat is daarmee? Nou, uh, Haribo is een grote snoepfabrikant en die sponsort dat uh, programma. En uh, ja, uh, die uh, betaalt de prijzen die er worden uitgeloofd. En er is, is dus uh, allerlei reclame tussen dat programma door voor deze hoofdsponsor. Zou even luisteren naar hoe ze dat doen? Ik ben hier vandaag bij het VMBO-college in Uden voor iets heel bijzonders. Haribo en de Voice of Holland zijn al tijden op zoek naar een nieuwe ster. En hebben een wedstrijd uitgezet om het zesde snoepje uit de Haribo-star mix te ontwerpen. Dus niet door Haribo, nee, door jullie. Uit meer dan vijfduizend inzendingen... Ja, nou, dus duidelijk dat ze met elkaar ja. verbonden zijn. Wat is jouw bezwaar daartegen? Nou ja, dat het gewoon tegen alle afspraken ingaat dat uh, er... Minder reclame zou zijn, ofwel geen reclame zou zijn... voor ki kinderen onder de zeven jaar voor snoep. Dat is een afspraak? En dat is een afspraak. En, en, en, op, er zou dan zelfregulering moeten plaatsvinden onder de fabrikanten... Uh, zodat er minder uh, snoep aan de man gebracht wordt... Maar het gebeurt natuurlijk gewoon nog steeds wel. Maar op allerlei verdekte manieren. Ja. Dus er, er zijn allerlei vormen van merchandising. Van uh, ja, sluikreclames. Van inderdaad sponsoring van programma's. Waardoor toch onze kinderen telkens maar weer... die boodschap krijgen van uh, prop jezelf vol met suiker en uh, kleurstoffen en uh, smaakstoffen. Nou, laten we en... degene met wie jij het appeltje wil schillen er eens even bij ha halen. Dat is Filip den Oude, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie. Meneer Den Oude, goedemiddag. Goedemiddag. Allerlei reclame, zegt Fleur Jurgens, dat wat, wat eigenlijk niet mag. Nou, we zullen zo even hebben of dit wel of niet mag. Maar u kunt niet zeggen allerlei reclame. De hoeveelheid reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen... ...is de laatste jaren enorm afgenomen. En als u kijkt naar uh, de, rond al die programma's, de programmamakers klagen er zelfs over... ...dat de reclameinkomsten vanuit onze industrie daar bijna tot nul zijn gedaald. Uh, wij hebben daar inderdaad heldere afspraken over gemaakt. En ook in dit specifieke geval heeft overigens de, de producent uh, zich aan die afspraken gehouden. Oh. Zoals alle producenten dat doen. Dus Weet heen... u, uh, nou, het, het, het is heel simpel... Um, een programma of een uiting uh, die is gericht op kinderen jonger dan 12 jaar... bevindt zich rond programma's waarvan uh, minder dan 20-25% van de kijkers... bestaan uit kinderen uit die doelgroep. Nog geen 15% van de kijkers naar, de, naar uh, The Voice uh, Kids is uh, jonger dan 12 jaar. Het is dus een programma wat gericht is op kijkers ouder dan 12 jaar. Ja. En het voorbeeld wat u net ook noemt, wat deze producent daar doet... Uh, is gericht op kinderen in de VMBO-leeftijd... En Dan kunt u nog vragen of wel. Maar, ik maar denk, even, ik, nou even, wat, ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, meneer, ik, ik meneer Meneer de oude. Mag ik, mag ik, mag nee. ik even één argument aan toe? Nee, dat mag niet. Ik oh. wil even naar Fleur-Jurgens. U was al een hele tijd aan het woord. Fleur, <laughs> ja, het was nou, niet gericht op die kinderen. Nee, het is niet gericht op de kinderen. Maar waarom gaat dan zo'n grote snoepfabrikant reclame maken überhaupt in dit programma? Het is natuurlijk altijd bedoeld om zoveel mogelijk uh, snoepjes te verkopen. Nou, en wie kun je beter snoepjes verkopen dan aan kleine kinderen? Of wel aan nou. kinderen van, uh, van, van 14 of, of 15? Dat maakt me eigenlijk niet uit. Dat is eigenlijk net zo slecht. Ik bedoel, dan, als je. Als je dit, de cijfers erbij haalt van het aantal kinderen met overgewicht, dat is dramatisch gestegen de afgelopen 30 jaar. Onder kinderen is 40% uh, meer, zijn er meer kinderen met overgewicht nu dan 30 jaar geleden. Nou, en ook als je gewoon om je heen kijkt, uh, uh, kinderen worden voortdurend uh, eigenlijk overspoeld met, met snoep. En ik en, en kijk en in zegt... de gemiddelde supermarkt, hele, hele afdelingen met, met snoep. En, met, en, wat, uh... en wat is dan jouw verwijt aan meneer de Oude? Nou, dat, uh, dat ik niet geloof dat uh, uh, een sponsor zich aan, aan een programma zou binden... waar nauwelijks kinderen naar kijken... En als die sponsor dan snoepproducent uh, is. Want uh, een snoepproducent wil toch per definitie zijn snoepjes verkopen. Dus lijkt me heel onwaarschijnlijk dat hij gaat binden aan een programma... waar alleen nog maar uh, mensen naar kijken die geen snoep willen. Nee, meneer de Ja, ik mag graag even een paar dingen zeggen. Punt 1, ben ik het heel met u eens... dat het hoge overgewicht onder uh, jonge mensen en kinderen een grote zorg is dat is ook voor ons... en dat is voor iedere producent van levensmiddelen... of die nou kaas, melk, snoep of soep maakt. Um, wij dan, proberen ook zoveel mogelijk bij te dragen... om te zorgen dat we die trend naar beneden buigen. En daar wordt een behoorlijk grote inspanning over geleverd. Dat doen we op allerlei gebieden. Door calorieën terug te nemen... door grote reclamebeperkingen op te leggen... Um, zoals dat in de laatste jaren gebeurt. Snoep, de consumptie van snoep... is in de laatste 20, 30 jaar niet... Toegenomen. Nou, dat waag ik toch mag, te betwijfelen. Mag, mag ik... Nou, mag mag u mag even, even uw zin afmaken, ja. meneer Den Houden. Ja. Nou, ik wilde even mijn argument ja. afmaken. Ja, is goed. De hoeveelheid calorieën, de hoeveelheid calorieën die kinderen uh, uh, in de Nederlandse bevolking tot zich nemen in de laatste 30 jaar... is niet toegenomen, is eerder wat afgenomen. Wij zijn het helemaal met u eens. Dat maar hoe verklaart u dan die toename... Wat zegt u? Hoe verklaart u dan die toename van, van kinderen met overgewicht als, ze niet meer, als er geen pontjes door dat mondje is ingegaan. Nou ja, toen, toen ik twaalf jaar was, ik op een gemiddelde zaterdag consumeerde ik ongeveer 4000 calorieën. Maar dan ging ik s morgens naar school, week chemistiek, ging ik middags anderhalf uur fietsen, anderhalf uur voetballen, weer anderhalf uur fietsen. En er is in ons levenspatroon heel wat veranderd. En ik ben het helemaal met ja. u eens dat we nog een hele grote inspanning moeten leveren. En dat doen wij ook door zwaar te investeren samen met de overheid, maatschappelijke organisaties, in, in zaken als jeugd op gezond gewicht. Uh, waarbij we in dorpen en steden uh, bewegen, veel bewegen, ja, veel meer bewegen. Dat is inderdaad, en ook een goed, een goed voedingspatroon Dat is natuurlijk inderdaad heel belangrijk. Bedoelpen. Het, is voor, ook... het is, is voor een groot deel ook. Het is voor een groot deel inderdaad heel erg uh, ook te verklaren door het bewegingspatroon. Kinderen kijken veel meer, televisie zitten, veel meer achter apparaten. Nou, uh, nogal logisch. Maar daarmee kun je niet het hele toename van overgewicht verklaren. Kijk om je heen, wat ik net al zei, in een gemiddelde stationshal. Met hele uh, afdelingen uh, bakken met snoep. Uh, dat bestond toch gewoon 10, 20 jaar geleden gewoon niet? Dus je nou, maakt maar... mij niet wijs dat het overgewicht volledig is toe te, te schrijven aan minder beweging onder kinderen. En wat betreft die consumptie, uh, wat u zegt, van er, er worden minder calorieën gegeten zelfs dan dan tien jaar geleden. nou, Ik denk dan dat het tien jaar geleden waarschijnlijk ook al heel erg was. En ik denk ook dat uh, er nu op een hele verborgen manier toch... Uh, slechte producten aan de man gebracht worden... door bijvoorbeeld een enorme toename in de zuivelindustrie. Uh, in de variatie aan yoghurtjes en, en uh, zoete, zoetigheden... die je nu in de supermarkt oh, okay. kunt krijgen, best bestond er toen niet. Nee, we moeten het hierbij maar, laten. We moeten, sorry, meneer Den Oude, we hebben geen tijd meer. We moeten het hierbij laten. Het, is, het gesprek is niet af. Maar hartelijk dank voor uw de deelname, meneer Den Oude, en ook Fleur hartelijk ja, dan. Dank het is bijna half vier en dan hebben wij ons dagelijkse fruithapje... en dan gaat zometeen de VPRO verder met Philip VPRO, Tessel Blok en Geo Vanuit Den Haag, Goedemiddag. Hallo Thijs. Wie hebben jullie aan tafel? Wij hebben aan tafel onze collega Erik Arends van Argos... onderzoeks- en dingensprogramma op de radio van VARA en VPRO. En we gaan het hebben over de Drangheta, de Zuid-Italiaanse maffia... want die is veel dieper doorgedrongen in Nederland dan we wel denken. Tot in Den Haag toe... Dat gaan we allemaal horen. Van, of weet jij dat thuis? Nou, nou ik, ik, ik wil er niks over zeggen, maar ik ben heel benieuwd. Ja, ja, precies. Nou goed, wij ook eigenlijk. En wij gaan dus met Erik Arends praten van dat programma. Maar nu eerst nieuws met Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. Premier Rutte blijft erbij dat hij geen commentaar zal leveren... op het PVV-meldpunt over werknemers uit Midden- en Oost-Europa... Tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer benadrukte hij dat de site niet van de regering is. Rutte vindt dat er te veel aandacht aan wordt besteed. Het meldpunt heeft geleid tot negatieve reacties in binnen- en buitenland. De rechtbank in Amsterdam heeft de man veroordeeld tot een celstraf van 10 jaar voor een woningoverval in september 2010. Daarbij kwam een 77-jarige vrouw om het leven. De man overviel de vrouw in haar huis in Amstelveen en sloot haar vervolgens op in een kast. Het slachtoffer overleed daardoor een gebrek aan zuurstof en hartfalen. De rechtbank tilt er zwaar aan dat de verdachte zich niet om het slachtoffer heeft bekommerd. De Europese Commissie denkt dat de Spaanse regering heeft gerommeld met cijfers over de economie. Volgens persbureau Reuters heeft de nieuwe conservatieve regering van premier Rajoy de tekorten over vorig jaar overdreven, zodat de cijfers over dit jaar daar gunstig bij afsteken. En de overgrote meerderheid van de werkgevers in Nederland... is niet enthousiast over het doorwerken van werknemers na hun 65ste. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vrijwel alle werkgevers vinden wel dat 55-plussers... even goed presteren als jongere werknemers... en dat ze hun hogere loon waard zijn. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag... aan het Binnenhof met na vier uur ons eigen politieke vragenuurtje... met parlementair journalisten. Natuurlijk ook over de weigering van premier Rutte. U hoorde het net in het nieuws, ook net hier weer in de Kamer... om afstand te nemen van of commentaar te geven... over die veelbesproken PVV-klachten-site over Midden- en Oost-Europeanen. En verder hebben wij een mooie mix van... Punk, maffia en romantische liefde. Wat willen mensen nog meer? Misschien reageren? Dat kan ook via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Nederland moet en kan meer doen om de maffiaorganisatie Drangheta aan te pakken. En dat is een conclusie van het Korps Landelijke Politiediensten in een rapport dat ze naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De Drangheta is een maffiaorganisatie uit de Italiaanse regio Calabria in het zuiden die met enkele tientallen en misschien wel zelfs met meer dan 100 ingewijde leden actief is in Nederland. Ze houden zich hier bezig met grootschalige drugshandel, wapenhandel, witwassen, oplichten van Nederlandse bedrijven en fraude met Europese subsidies. Zijn er nog meer misdaden te bedenken eigenlijk? Vrouwenhandel. Ja. <laughs> en dan zou ik nog nadenken, nog veel meer. Ja. Onderzoeksjournalist Erik Arens, uh, daar zit je al in de studio in Hilversum, van het vpro programma Argos. Hallo. Hoi. Hij heeft het rapport in handen. Je bent ook kenner van het Drangheta. Uh, Drangheta. Drangheta? Drangheta. <laughs> uh, okay. klemtoom op, op de eerste... Op, op de, de dranger. Ja, ja, wat is ja. het voor taal eigenlijk? Het is, is geen Italiaans, hè? Nee, het komt geloof ik oorspronkelijk uit het, uit het Grieks. Maar ja. het is uh, heel duidelijk een, uh, een woord dat uh, betrekking heeft... op de maffia in Calabrië. Ja. Hm. Nou, ze zijn in ieder geval, zoals uit de inleiding blijkt... buitengewoon uh, gevarieerd in activiteiten. Ja. Uh, raakt haar macht tot ook in de bovenwereld, uh, Erik? Ja, dat was de grote gaan. vraag uh, bij, uh, over dit uh, rapport. We hebben een tijdje geleden, in 2010 en ook in 2011 uh, aandacht besteed aan de aanwezigheid... van de Italiaanse maffia in Nederland. Daarin kwamen uh, Italiaanse onderzoeksrechters kwamen aan het woord. En die zeiden, uh, er is heel veel bij jullie gaande. Alleen jullie doen daar, jullie, dat wil zeggen... de Nederlandse politie en justitie, mm -hmm. doen daar geen specifiek onderzoek naar. Dat zou tijd worden dat dat eens een keer zou gebeuren. Uh, ook al omdat die uh, maffia-organisatie in de ons omringende landen... volop actief is, en ja. zo zeer uh, zelfs, dat ze... Um, Bijvoorbeeld in Duitsland. Uh, inderdaad, wel zijn geïnfiltreerd in, in de bovenwereld. Bijvoorbeeld in, in de, de reguliere pizzeria-ketens die daar zijn. Mm -hmm. um, dit rapport. Uh, schrijft dat er op zijn minst indicaties zijn... die mogelijk duiden op het verwerven van een, politie, uh, van een positie... binnen de overheid door de Ndrangheta. Mm -hmm. Dit rapport is op verzoek van wie is dit onderzoek nu gedaan? Want ik begreep in eerste instantie dat de politiek... althans de staatssecretaris Teve uh, het niet zozeer bagatelliseerde... als wel zei, nou, er is niet echt een speciaal team nodig... of speciaal onderzoek. Ja, we doen, want genoeg. We hebben... ja, we doen genoeg. Ja, ja Teve zei dat in antwoord op vragen van uh, Jeroen Recour... van de Partij van de Arbeid. Die had onze uitzending geluisterd en die zei... ja moeten wij niet... Een een speciale antimafia-organisatie, een antimafia-eenheid oprichten. Uh, Teven zei toen: dat is niet nodig, want de maffia heeft al prioriteit. Uh, ja, maar er komt, gezegd, wel, ja. er komt wel een rapport. Nou ja, mm -hmm. Misschien moeten we even luisteren naar wat Teven wat destijds uh, zei in antwoord op vragen van okay. Ja. Op de concrete vraag, die, uh, voorzitter van de heer Recour: <coughs> moet er een gespecialiseerde eenheid komen? Nee, dat hoeft niet. Want uh, deze vormen van criminaliteit, georganiseerde misdaad, zoals deze maffia-groeperingen... Die zijn al geprioriteerd binnen de huidige uh, taakaccenten. Handel in heroïne, handel in cocaïne, mensenhandel, vuurwapenhandel. Deze groeperingen vallen daar al binnen. En de nationale recherche werkt al op dit soort zaken. Hmm. Ja, het is al geprioriteerd en dan ja. ben je klaar in Den Haag. Precies. Nou als nou ja, dat woord valt. Precies, dat is interessant. TV zegt eigenlijk dat de manier waarop we het nu, nu doen, dat is goed genoeg. En als de maffia dan boven komt drijven als uh, daders... dan zien we dat vanzelf wel. Uh, de de, de, de opsporingseenheden in de ons omringende landen, met name Italië... die zeggen, ja, maar de manier waarop jullie kijken uh, mm -hmm. is verkeerd. Jullie moeten specifiek onderzoek doen naar de uh, organisaties. Uh, ja, wat bedoelen ze daar dan precies mee? Nou ja, zij zeggen, als, jij, als je alleen uh, onderzoekt uh, hoe de cocaïnehandel... Uh, uh, wordt bedreven, dan zie je allerlei individuen die handel drijven... maar mm -hmm. dan krijg je nooit als een soort helikop met een soort helikopterview inzicht... in de structuur van de organisatie die daarachter zit. Ja. En um, nou, eigenlijk zegt, de, de, dit rapport zegt niet dat Nederland dat moet doen... maar het rapport zegt wel dat uh, uh, na de onderzoek naar de Drangheta... Uh, zeer uh, is aanbevolen, omdat... Maar dan zeggen ze dat toch eigenlijk wel? Als ja, ze maar... nader onder zeggen, dat er... zeggen ze ja. nader of diepgaander? Nee, het, het wordt aanbevolen om, om nader onderzoek te doen... en diepgaander onderzoek te doen inderdaad, naar de ja. Ndrangheta. Wat interessant is namelijk, is dat de conclusies die er worden getrokken... die er niet om liegen zijn, aan de andere kant, gebaseerd voor het grootste deel op buitenlandse bronnen. Als er één ding duidelijk wordt uit dit rapport... dat uh -huh. overigens een publieksversie is van het originele rapport... want dat, dat rapport is Binnenskamers uh, gehouden. Binnenskamers, ook, uh, uh, geldt het ook voor Argos of heb je het? Wij hebben het niet, maar we hebben wel begrepen van mensen bij de politie dat er een conclusie uh, is uitgehaald. En die conclusie uh, die zegt eigenlijk dat de Nederlandse politie gewoon geen zicht heeft op wat de Ndrangheta hier Not. doet. Nee, maar die Italianen wel. En die Italianen zeggen ja. wij moeten meer, ding, meer onderzoek doen omdat wij niet de big picture hebben, et cetera. Ja. Zij hebben die kennelijk wel, waarom vertellen ze ons dat gewoon niet? Ja, dat, dat, dat doen ze natuurlijk wel. Alleen, zij kunnen de specifieke uh, uh, de gedetailleerde onderzoeken niet in Nederland doen. Nee, dat okay. moeten ze overlaten aan de Nederlanders. En dan gaan we daar even op in, want je had het er net over indicaties... Ja. die mogelijk duiden op het verwerven van een positie ja. van die... De een Drangheta Ik krijg het niet uit mijn mond, om de reden de maffia. Ja, een positie binnen de overheid, hè? Binnen ja. de overheid. Ja. Wat zijn die indicaties dan? Ja, er, wordt één, uh, er worden meerdere voorbeelden genoemd. Maar één voorbeeld uh, is... Uh, dat hebben we ook, ook een keer uh, gemeld in Argos. Dat is een verhaal dat oorspronkelijk in Nieuwe Revue stond. Het gaat over een uh, mevrouw, Barbara F. Die het liefje was van een... Uh, of is, was, dat is onduidelijk... van een uh, lid van de Drangheta. Uh, heeft daar ook een kind van gekregen. Is in de jaren negentig veroordeeld wegens drugshandel. Begin jaren negentig. En is in 2010 uh, ontdekt als uh, pol politieagent in opleiding bij het korps Haaglanden. Ja. Uh, nou ja, iemand kan zijn leven beteren. Ja, maar uh, mensen die de, de, op de hoogte zijn van, de, van het reilen en zeilen van de drangeta... zien daar uh, andere machinaties uh -huh. achter. Infiltratie. Bijvoorbeeld, ja. Ja, en dat is een van de indicaties. Ja, dat is een van de indicaties. Maar dus verder. Ja? Verder zegt, ver zegt het onder, onder of het rapport, dus met name, doe meer onderzoek. Want dat is echt nodig. En dat, ja. is, dat is opvallend ja. als je het afzet tegen de woorden van teven uh, in de Kamer. Nou, en dat is uh, ingegeven, ook dus door de ons omringende landen waar ze dat wel doen. Dat ja. staat nu in dit rapport, dat is naar de Kamer gestuurd. Uh, door het ministerie. Dus nou mag je verwachten dat ze dat ook gaan doen. Dat ze dit serieus nemen en niet wachten tot er zich wat af gaat spelen maar proberen door opsporing en gedegen onderzoek dat voor te zijn. Of kan Teve gewoon hetzelfde antwoord geven? Dat zou je zeggen. Ik geloof zelfs dat, dat de minister opstelde dat min of meer al heeft uh, gedaan. Uh, we hebben het rapport voorgelegd aan uh, PvdA-Kamerlid uh, Jeroen Recour... Uh, die destijds ook al vragen stelde... en we wilden wel even weten of, hij, of zijn indruk... van uh, de aanwezigheid van de drangheta nu is veranderd. Ik ben enorm van het rapport geschrokken... Waar het kabinet eerst wilde doen voorkomen of het allemaal wel meeviel met een drangeta, de, met de, de maffia in Nederland. Is dat, uh, blijkt dat gewoon niet uit het rapport. Een drangeta zit in, in alle zware criminaliteit. als drugshandel, smokkel, wapenhandel, witwassen, oplichting. Oeh, dat is niet niks. Dat was nog niet bekend bij u? Uh, nou ja, de, de uitzending van Argos die gaf al aan uh, dat dat vermoedende bestond. Daar heb ik mondelingen vragen over gesteld. En het kabinet zei, nee, uh, maak u geen zorgen. We hebben het, uh, we hebben het goed uh, op, uh, op de korrel, we hebben het in zicht. Nou, uh, uit dit rapport blijkt toch dat het echt wel uh, steviger is dan een instantie lijkt. U vroeg destijds uh, om een uh, specifieke eenheid, uh, een anti eenheid bij de politie. Uh, staatssecretaris Teven reageerde daarop. Uh, dat is niet nodig, want de maffia heeft al prioriteit bij de opsporingsdiensten. Ja, nou, uit het, het rapport zoals ik dat heb gelezen blijkt het tegendeel. Uh, het blijkt dat de aanpak van de maffia, voor zover die al bestaat, versnipperd is. En dat er geen uh, gespecialiseerde kennis is. Sterker nog, als je, uh, als je het woord met drangeta in de politiesystemen invoert, dan vind je niks, want je kan daar niet op zoeken. Hoe kan je dan een vredesnaam een goed beeld krijgen van wat deze toch zeer gevaarlijke criminele organisatie in Nederland doet? De brief die het kabinet heeft geschreven uh, naar aanleiding van het rapport zegt: nee hoor, het gaat goed zoals het goed gaat zoals het gaat. En ik, ik uh, ja, dat, uh, die conclusie past niet op het rapport. Ik snap er niks van. Dus daar ga ik, uh, daar ga ik vragen over stellen en daar wil ik een debat over met de, uh, met de minister of de staatssecretaris, want het baart me grote zorg. Nou, dat was Jeroen Recour, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... die is dus behoorlijk geschokt en er komt een debat. Nou, dat wachten we af. Ja. En Met jou even op de inhoud nog, Erik. Ja. Uh, we hebben één indicatie besproken. Dat is de in, mogelijke infiltratie van die vrouw in het ja. politiepokorps uh, Haaglanden. Uh, Haaglanden. Ja. Uh, wat zijn nou verdere onderzoeksterreinen... die specifiek uh, aangereikt zijn door die Italianen? Van, kijk, uh, onderzoek dit, onderzoek dat. Nou ja, kijk, de, de, de belangrijkste vraag is toch wel de vraag... Uh, uh, gaan ze nou hetzelfde doen als dat er in Italië... Op grote schaal gebeurt, maar ook in de ons omringende landen, om dat woord nog maar eens te gebruiken, ook gebeurt op iets kleinere schaal. Namelijk gaat de Drangheta infiltreren in de bovenwereld. Dat is van belang, omdat. Kijk, ja. dat, dat, dat zij hier al bezig zijn om, uh, laten we zeggen, bijna de reguliere drugshandel te bedrijven, dat is bekend. Mm -hmm. uh, het wordt echt gevaarlijk, ook gewoon uh, vanuit uh, staatsrechtelijk oog, oogpunt, uh, gevaarlijk als de Drangheta uh, gaat infiltreren in de bovenwereld. En. Uh, en zegt ook, daar, daar, daar heeft hij volgens mij wel een punt... dat is het grote gevaar op dit moment. Zorg ja. dat dat niet gebeurt, want als dat gebeurt... dan is het alweer heel moeilijk om dat allemaal weer terug te draaien. Jawel, maar wat ik van jou graag wil ja. weten is... Uh, uh, uh... Hebben ze ook een concreet iets aangeleverd... zoals dat mafialiefje die geïnfiltreerd bleek... wat er echt een handvat is om te onderzoeken? Hebben ze anderen van dat soort handvatten aangereikt? De, nee, ze hebben geen handvatten aangereikt... als het gaat om uh, infiltratie in de bovenwereld. Wel hebben ze uitgebreid uh, ja, melding gemaakt van... Uh, het waar, gevaar. Nou ja, ja en, van, en waar, waar die cocaïne- en de heroïnehandel en zo uh, uh, plaatsvindt. Ja. Maar kijk, ik, ik, ik begrijp ook wel dat de Italianen dat niet kunnen... omdat ja, daar heb je gewoon specifieke informatie nodig die je als Nederlandse ja. politie uh, moet, uh, moet vergaren. En ja. tot slot, wij weten ook niet wat Teven allemaal weet en wat hij in zijn mouw houdt natuurlijk en volkomen terecht natuurlijk. <lacht> dat weten we geen commentaar die... op? Nee, maar dat weten we niet. We <lacht> nee, weten nee. niet wat ze. Misschien weten ze veel meer en zijn ze veel actiever achter de schermen dan wij denken. Ja, hoewel ik toch denk dat als dit rapport, zoals het hier ligt, <lacht> waaruit eigenlijk blijkt gewoon dat Nederland de Nederlandse politie heel weinig weet. Ik denk niet dat, dat, dat het rapport dat intern is gehouden... dat daar heel veel meer in staat. Nee, nee. Dat, okay. denk ik, uh, dat denk ik eerlijk gezegd Nou, niet. We gaan eerst maar eens kijken wat TV in dat debat gaat zeggen... en ja. dan kijken we hoe we verder komen. En naar ja. Argos blijven luisteren. Oh, Al dan lijkt me het, me goed. het goed. Zo is het. <laughs> Dag Erik. Hoi. hoi. Dag. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land... Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis Radio. Het kan u bijna niet ontgaan zijn met al die folders in de bus en advertenties in de media. Maar mocht u het gemist hebben, vandaag is Valentijnsdag. Daarom kijken we in Metropolis de hele week naar de liefdesmarkt wereldwijd. Gisteren kon u horen dat ze in India na een eeuwenlange traditie van gearrangeerde huwelijken nog even moeten wennen aan het subtiele spel van de verleidingskunst. Ik heb je al zo veel dagen Like, Ik was just finding an excuse, like, I op zoek naar een excuus to met je praten. Goh, nu begint het wat uh, clichéachtig te worden. Hij zegt dat hij me al dagen aan het bekijken was en gewoon een excuus zocht om met me te praten. Maar gelukkig is er een alternatief voor als je net niet die goede openingszin weet bij een versierpoging. Dansen en dan niet zomaar dansen, nee bubbelen. Daarbij staat de muziek zo hard dat een openingszin helemaal geen nut heeft en toch ben je binnen. Een paar heel dicht bij je toekomstige Valentijnsliefje. Met je kruis, wel te verstaan. En waar is het uitgevonden? Jawel, in Nederland. Esma Linneman ging naar een speciaal Valentijns bubbelfeest... op zoek naar de romantiek van het bubbelen. Jullie staan in de rij voor een Valentijnsparty. Dat klopt. Wat uh, gaan we hier vanavond verwachten? Leuke muziek. En hoe dans je op deze muziek? <laughs> Hoe ga ik dat zeggen? Oh. Met je billen trillen? Ja. Hoe moet je het anders uitleggen? Ja, Met je billen trillen. Hey, en jullie? Gaan jullie ook uh, ja, we gaan dansen? Ook, we, gaan, we gaan ook weer naartoe. Wat verwachten jullie van de meisjes vanavond? Ik hoef, ik hoef niks, ik hoef geen meisjes nu, tot nu toe. Maar je weet dat je in de reis zit voor een Valentine party, hè? is een beetje romantiek, toch? Ik heb daarom een Valentijn, dus ze wacht op me. Hoe heet ze? Sandrina. hoor. Het zijn er twee? De locatie Amsterdam Rozengracht, waar vanavond een babbeling Valentijns Edition feest plaatsvindt. Voor de disco staan jongens en meisjes en ze zijn allemaal nog een beetje schuchter. Maar als deze bezoekers van het feest naar binnen gaan, gaan ze helemaal los. Dragen, leggings, korte rokjes, dikke lippenstip, oude oorbellen. En uh, uh, ze dansen heel verleidelijk. En de jongens, die staan een beetje aan de kant. Die kijken vooral toe. En af en toe stapt er een jongen of een meisje af en dan gaat hij deggeren. De techniek van het babbelen laat zich het best als volgt beschrijven. Het meisje steekt haar billen ver naar achter... en beweegt ondertussen met de heupen op de maat van de muziek. De mannelijke danspartner komt vervolgens achter haar staan... en schuurt met zijn kruis tegen de billen van het meisje. Ook hij beweegt op de ritme van de muziek mee. Tagger heet dat. Het wordt ook wel neuk op de dansvloer genoemd. En iedereen kan het leren. Maar of het nou met liefde en romantiek te maken heeft. Is het een beetje romantisch, Gravot? You serious? Het is toch een bepaalde tijd geweest, Heb je al een beetje actie gehad om een leuk meisje te zien, of niet? Oh, meerdere, meerdere. En waar val je op dan? Ik weg van alle markten thuis. En hoe moet ze dansen? Wat? De? Hoe moet ze dansen? Ze moet heupen hebben, definitely. Maar hou je er ook van als ze goed kan uh, bubbelen? Het mag, het is altijd welkom. Bubbling is populair geworden in Nederland door artiesten als DJ Roughneck en DJ Moortje... die in 1988 per ongeluk een reggae-plaat op 45 toeren draaiden. Het publiek was meteen een laaiend enthousiast... en die avond is bij wijze van toeval de stijl Bubbling geboren. Inmiddels is er een nieuwe generatie DJ's die Bubbling combineert met house invloeden. Deze stijl, de Dirty Dutch House, met name als DJ Chucky en DJ Evojack... is inmiddels een van de grootste muzikale exportproducten van Nederland geworden... De hele wereld kent de typische Nederlandse bubbling beats. In Club Roses worden vanavond alweer nieuwe stijlen van bubbling gedraaid. Maar de principes van de dans blijven hetzelfde. Bubbling was inderdaad snel. was een hele snelle dans. Daarna kreeg je reggaeton, dat is langzaam. En Dembo heeft in principe van alles een beetje in elkaar. Dus het heeft en bubbling beats, en reggaeton beats, danshal beats zitten er doorheen. Er zit van alles doorheen. Het is echt een mengsel van alle schuurmuziek. En wat is schuurmuziek? Muziek waarop al die kindjes... Uh, Dansen tegen al die jongetjes aan. <laughs> en is het ook een beetje romantisch, vind jij? Nou, romantisch. Wat is romantisch? Romantisch met babbelingen, reggaeton en danbo-muziek. Dat combineert niet. Dat, dat gaat niet zo. <laughs> Valentijns heeft dus niet zo heel veel met romantiek te maken. Maar sexy is het wel. Het geeft mensen gewoon uh, motivatie om te dansen. En dan gaat het gewoon veel sneller. Vind ik dan. Dus het is toch wel romantisch? Nee, dat weer ik niet. Het is gewoon one, one night stand material. That's it. Laten we eerlijk weten, Kom op. En morgen gaan we in Metropolis Radio naar Indonesië. Daar proberen vrouwen massaal een buitenlandse man te strikken. Via het internet. Westerse mannen beschouwen vrouwen als gelijkwaardig. Dat doen Indonesiërs niet. En Westerse mannen maken meer complimentjes. <laughs> Very. <laughs> Do you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 Wij, wij, wij, wij. Zijn er mondje gaat wij, wij, wij, wij? Roze mondje gaat wij, wij, wij, wij, wij. Ja, u hoorde achtereen volgens. De Ramoons, eh, de Sexpissels natuurlijk, de Stranglers en Van Acht Casanova. In Engeland werd het een instituut zoals Buckingham Palace, Fish and Chips en Yorkshire Pudding. Punk hebben we het over. Met de Sexpissels, dus, de Stranglers en de Ramoons. In Nederland brak deze stroming door in 1977 en bleef kleinschaliger dan in Engeland en Amerika. Maar Punk was niet beperkt tot muziek alleen. Het beïnvloedde film, beeldende kunst en nog een heleboel dingen meer. Het werd een heel eigen en complete cultuur. Leonel Jonker, Hallo. jij zit hier, je bent van 87... en je maakt in het boek No Future Nu, punk in Nederland, 1977, 2012. Dus ik hoef niet te vragen, waar gaat het boek nee, over? Wel, het is nooit weggeweest, Gerp, kennelijk. En het is ook nooit weggeweest, suggereert de titel. Maar eerst even dit. Uh, je bent 24 jaar, of net 25, 25 geworden. Nou, dan ja. ben je net jaren geweest. Uh, want je bent van 87. Je hebt de punk helemaal niet meegemaakt... Je bent wel zo uitgedost in zwart jack met ritsen... en een scheermes aan een ketting om je nek. Maar van waar die fascinatie? Uh, ja, nou, die fascinatie die begon met uh, een met muziek... met een soort nummers dat we net hoorden. Mm -hmm, uh, ja. vond ik uh, meteen geweldig toen ik dat voor het eerst hoorde... toen ik een jaar of veertien was. En uh, eigenlijk heeft de, de punk me sindsdien... Is blijven fascineren. Omdat, er, omdat ik steeds verschillende aspecten daar aan ontdek. En omdat Punk inderdaad zich niet beperkt tot de muziek, maar ook uh, invloed heeft gehad op mode- en vormgeving. Het ja, was heel en, erg veel uiterlijk, natuurlijk ook. Ja, de absoluut. absoluut. Die, die, dat was ook al, dat was nog, nog voor die muziek kom ik daarom mee in aanraking. Dat, dat is gewoon iets wat je, wat je als kind al kent... als je, tegen, als je nu opgroeit en dan weet je... Nou, de voor Hanenkanen. de muziek, maar wat voor dingen... Oh, je de Hanenkanen. de komen. De Hanenkammer, een leren. en zo. Ja. Dat fascineert Dat, is Natuurlijk. dat fascineert ja. uh, elk kind, denk ik. Ja, ja. ja. ja absoluut. Ja. Maar dat zijn uiterlijkheden. Dat hebben jullie, dat, het is erg mm -hmm. veel uiterlijk, maar mm -hmm. ook he niet helemaal. Want jouw boek heet Niet Voor Niks. No Future Nu. No Future, dat zit ook in een van de teksten van de Sex Pistols. Mm -hmm. Ze eindigen daar een, een, een couplet mee... Dat ging natuurlijk over de inhoud, een levenshouding. Ja, ja dat klopt. Ja, het was natuurlijk. Uh, punk was een, was een breuk. Uh, in heel veel opzichten. Het was uh, een muzikaal een breuk met. Uh, Symfonische rock van de vroege jaren zeventig. Maar uh, het was ook. Uh, schoppen tegen de autoriteiten. Dat is op zich geen breuk. Want dat deed natuurlijk. Uh, de, de provo's daarvoor. Zelfs de lieve Flower Powers. Die deden dat dan wel. met liefde en drugs. maar toch ook zich afzetten. Ja, klopt, ja. Ja, dat. Uh, dat, het was een andere manier van, hem, van afzetten. Precies, het was, het, het was ook een. Uh, het was dan wellicht een. een uh, afzetten van die, van die muzikale uh, stroming van vlak daarvoor. Vooral van die symfonische rock, Dat bombastische. en uh, de grote ja. stadionconcerten. Nou, dat. Dat dat ik heb precies tegenover tegenovergespelde. Queen en zo, toch? Ook al? Ja, ja. ja, en ook uh, David Bowie en de Rolling Stones. Dat waren toch wel, toch wel ja, gewoon helden van alternatieve jongeren. Maar die waren zo groot geworden. Dat was onbereikbaar. Ja. En uh, als tegenreactie gingen jongeren zelf eenvoudigere, rauwe rock spelen... en in kleine zaaltjes, ja. waarbij het publiek... Uh, het, was het was ook het massale waar ze zich van afkeerden... en het werd veel meer het individuele, in ja. allerlei opzichten. Ja, het. absoluut. Ja. Maar dat no ja. future, ga daar even op, als je wil. Dat ging erover van uh, hier, na ons uh, de zonvloed? Ja, dat, uh, dat no future aspect, dat is... Uh, uh, in, in Engeland was dat natu natuurlijk uh, eigenlijk belangrijker dan hier, zeker in het beginjaar van Punk 76 in Engeland. Engeland was uh, in een uh, veel dieper economische dal dan Nederland in die tijd. En ik geloof dat in Nederland was het pas vanaf 1980 dat het echt uh, die werkloosheid echt. Daalde en daalde en bleef dalen. Vooral de jeugdwerkloosheid. Ja. En toen werd echt dat, uh, dat No Future aspect daar ja, heel belangrijk. Van ja, de wereld vergaat toch, dus we moeten er. Uh, ons eigen ja, nog, nog een beetje lol uithalen. Dus wel wat van maken? Nog wat van maken, ja. ja. En uh, heb ik het goed dat... Uh, nou ja, heb ik het goed, als je jouw boek leest... dan zie je gewoon dat je heel veel meer aandacht besteedt... aan al die andere aspecten mm -hmm. waar de punk uh, de, de, de cultuur geraakt heeft... dan alleen die muziek, want Dat ja. is eigenlijk maar een klein onderdeel in je ja, boek. Klopt, wat ja. vind jij nou het belangrijkste wat punk gedaan heeft? Ik vind het belangrijkste aan punk dat... Uh, Punk eigenlijk uh, uh, het mogelijkheden biedt. Een soort uh, uh, nulpunt is geweest... waar, waar creatieve individuen uh, hebben kunnen aangrijpen... om, uh, om er een eigen ding te doen. Uh, Do-it-yourself. Ja, ja, do okay. ja. dat, als dat de Punk niet, niet was geweest, was het er dan niet geweest? Was dat uh, individualistische en dat zelf aanpakken... Uh, dat, ja, nou, punk was een, volgens mij een focuspunt. Een soort brandpunt voor die cultuur, denk ik. En dat, daardoor kreeg het echt... En dat do-it-yourself, dat was misschien ook... Uh, economische noodzaak in het begin de begin jaren 80. Uh, Maar... Uh, de punk maakte daar echt... een, uh, een ding van. Een, uh, ja, iets, iets wat erbij hoorde, wat bij die cultuur hoorde. Ja. Mm. Maar een soort van overlevingsstrategie. Nou, er vrijdag of zaterdag stond er in NRC een prachtig verhaal over Spaanse jongeren. die in deze crisis het heel erg moeilijk hebben. De helft is werkloos en mm -hmm. een kans op een eigen huis en een gezin. Forget it. Kans en die ergens gaan... op. Ik kan het nergens. Die, die gaan toch eigenlijk uh, alternatieve levensvormen verzinnen... en van daaruit oplossingen bedenken voor... die gaan zelf dingen uh, uh, kweken. En die zorgen gewoon dat ze een eigen biotoop om zich heen hebben. Want als het echt helemaal in elkaar lazert... dat ze dat dan nog een beetje hebben. Ja. Lijkt dat daarop? Kun je die lijn doortrekken? Ja, absoluut. Dat is sowieso die, uh, die uh, zelfwerkzaamheid. is, uh, is blijven voort, voortleven en dan komt het terug in allerlei vormen. Uh, dat is echt vormen. wat jij zegt. Dat is... Punk nu, dat is punk nog steeds. Ja, punk kun je in ongelooflijk veel dingen terugvinden. En uh, uh, je kan ook zeggen dat de digitale cultuur, uh, dat de muzikanten kunnen nu gewoon zelf een cd uitbrengen en aan de man brengen. En, uh, ja, via YouTube via, en zo. via YouTube en social media, uh, hun, hun eigen ja, netwerk. Uh. Jij beweegt je eigenlijk ook in die cultuur nog, hè? Doe je dat middel weet je organiseert concerten ja, en klopt. zo. En, en vertel eens, hoe past dat daarin, wat jij doet? Nou, wat, wat ik doe is heel erg do-it-yourself sowieso. Dat is, <laughs> uh, dat is gewoon zelf de poster knippen en plakken. Ik moet zo weer aan de slag met een, met een lettertang om hem maar goed... Uh, met een lettertang? Oh, ja, om hem wat maar goed ouderwets uit te laten zien. Ja, ja. Ja, ja. ja, want het is een show van de helmets. En dat is uh, een van de eerste Nederlandse punkbands. Dus dan en die we toeren nog? Beetje... Uh, ze, ze hebben nu uh, speciaal een band weer opgericht... om uh, samen met de Schotse band uh, voor mij twee shows te doen... in Amsterdam en Den Haag. Ja. Mm -hmm. En waren ze bij de presentatie van je boek? Uh, de Helmets, ja. Ja? Het ja. Ja, was een groot punkfeest? <laughs> het was een groot punkfeest, ja. De Helmets tradde niet op. Uh, de Haagse band, De Molesters, uh, trad op. Of tenminste, de, de gitarist Pierre, die, uh, die deed uh, het oude, ja, ja. uh, oude punksingeltje Plastic. Uh, ja. Maar ook de Redstone Rafts, die waren ook. Want uh, ik vind... Wat uh, op een vlot. Uh, ja, die, ja, precies, ja. Uh, er is echt no future en do it yourself. Ja, redden wat het te redden valt so op een vlot. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Ger, zeg even de titel van het boek uitgever nog. Ja, de titel van het boek luidt No Future Now punk, punk in Nederland 1977-2012. Uitgegeven bij ik Lebowski. Lebowski, Lebowski, moet, je Lebowski ik moet je geloof ik zeggen. Lebowski moet je geloof ik zeggen. Ja, ja. Ik dus, uh, Afgelopen vrijdag was het beschikbaar in de boekhandel. Geschreven door Leonor Jonker, die hier was, om daarover te praten. De punk is helemaal nooit weg geweest. Dat u daar maar eventjes goed nota van neemt. Hartelijk bedankt. Hartelijk dank. Zometeen is de villa terug naar het nieuws met ons politieke vragenuur. Veel over de jarige premier Mark Rutte. Tot zometeen. Is een zwarte vrouw lekkerder dan een blanke? Hoe is het om bed en huis te delen met iemand uit een andere cultuur? Word je moslim als je trouwt met een Marokkaan?